Ja. <laughs> Ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De plannen van een groot deel van de politieke partijen... zijn doorgerekend door het Centraal Planbureau. Daaruit blijkt dat bijna alle partijen de hoge kosten voor Defensie willen betalen... door te bezuinigen op de zorg. Mijn collega in Den Haag, Roel Bolsius, die weet meer. Veel partijen willen de halvering van het eigen risico terugdraaien. Dat zijn plannen van het afgelopen kabinet. Die zijn nog niet ingevoerd. Maar daarvan zeggen ze dus ja, als wij aan de knop komen... gaan we dat niet door laten gaan. Alleen GroenLinks PvdA laat dat wel doorgaan. Bij VVD, CDA en JA21 en Volt loopt het eigen risico zelfs nog wat op naar 440 euro. Er zijn ook andere plannen om de NAVO-norm voor defensiebudget te kunnen halen. Sommige partijen willen bijvoorbeeld de pensioenleeftijd een paar maanden opschuiven of de belastingen voor bedrijven verhogen. Partijen als de PVV, DENK, SP, Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie laten hun programma niet doorrekenen. Hoe zij hun plannen precies willen betalen weten we daarom niet. Een groot deel van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zat vannacht zonder elektriciteit na een grote Russische aanval. Ook is een flatgebouw geraakt. Negen mensen raakten daarbij gewond. Op een andere plek in het land liepen ook mensen verwondingen op bij Russische aanvallen. Vanmiddag begint de herfstvakantie in het zuiden van Nederland. Kinderen in Limburg, Zeeland en het grootste deel van Noord-Brabant en Gelderland zijn dan al vrij. Daardoor kan het wel eens druk worden op de weg vanmiddag. De regio's Midden- en Noord moeten nog een weekje wachten voordat ook daar vakantie kan worden gevierd. En na 21 jaar is het de politie gelukt om erachter te komen... wie de vrouw was die dood in de duinen van Wassenaar werd gevonden. Het gaat om de Duitse Eva Pommer, toen 35 jaar. Eind vorig jaar vroeg de politie internationaal om hulp bij het publiek. Ja, en al die aandacht, dat heeft nu toegeleid dat er uh, de gouden tip is binnengekomen. Wij hebben samen met de Duitse politie uh, het Duitse publiek ook om hulp gevraagd... in hun uh, landelijke opsporingscommunicatieprogramma. En uh, uh, ja, daar, dat heeft een, een gouden tip opgeleverd. Wat er met de vrouw is gebeurd, weet de politie nog niet. Ze vragen mensen zich te melden als ze meer informatie hebben over Eva Pommer... en over wat zij in 2004 in Wassenaar deed. Heb ik het weer nog voor je. Een droge dag met ook vaak zon. Hij komt er af en toe bij. En het wordt een graad of 17. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu even geen rust aan de kust. Ja, en daar zijn we weer zoals we beloofd hadden. Het tweede uur van Even geen rust aan de kust. En zoals ik u ook beloofd had, uh, zouden we beginnen... en dat gaan we ook zeker doen, met de column van Hanny. En Hanny gebruikt daar altijd een liedje aan vooraf. En we gaan vandaag dan luisteren naar Gerard Cox... met Is weer voorbij, die mooie zomer. En daarna dus het mooie stemgeluid van Hanny. <kling>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 Zomer die begon zo wat in mij. pa je dacht dat er geen einde aan kon komen. Maar voor je twee is heel die zomer alweer lang voorbij. Inderdaad, die zomer ging helaas weer veel te snel voorbij. We zitten in ons najaarritme. De toeristen hebben ons mooie dorpje verlaten. De feestverlichting gaat weer aan in de straten. De klok gaat over een paar weken weer een uurtje terug. En voor je het weet ligt ons schaatsbaantje er weer... en start de fluitketelcurlingcompetitie. Ach, ach, ach, wat vliegt de tijd, wat een droevenis... Het waait, het regent. De bladeren vallen van de bomen. We snotten er weer vrolijk op los. We hebben een laring tempo zakdoeken en vitamine C ingeslagen. Een afspraak ingepland voor de grieprik. En we hangen s'avonds weer boven een dampend bord zuurkool of ertesoep, oh, Om depressief van te worden scrollend langs de vakantiekiekjes op onze telefoon... denken we vol heimwee terug aan die heerlijke zonovergoten vakantie. Oh, oh, oh, wat was dat zalig, kon het maar eeuwig zomer blijven. We zijn allemaal even lekker in een totaal andere sfeer geweest. We zijn naar de bergen van Nepal of het regenwoud van de Amazone geweest. Naar een all-inclusive resort op Bali of Curaçao gevlogen of heerlijk met de auto naar een viersterrencamping in Zuid-Frankrijk gereden... comfortabel soefend met de hybride SUV. De navigatie loost ons moeiteloos door de files voorbij Antwerpen... om Parijs heen, langs Lyon, met de airco aan en Spotify aan. De kinderen, zoet met een grote zak Haribo-snoepjes op de achterbank... volledig geobsedeerd bezig met hun tablet, spelcomputer en hun TikTok-filmpjes... En voor wie trek of doorstart was daar een koelbox cool vol broodjes, zalm, fruithapjes, salades en gekoelde drankjes. Huppakee, fast forward naar de S S'nachts doorrijden en in één ruk door naar het zonnige zuiden. Genieten! De safari tent stond al klaar, compleet met de boxspringbedden... het sanitair, inclusief regendouche, helemaal privé... de volledig uitgeruste keuken met een cappuccino-apparaat... en een koelkast met de ijsblokjesmachine. En dat heet kamperen? <racht> Ach, jongens, nee, eventjes. Zo hebben de meeste mensen het thuis nog niet eens. Nee. En, en, en, en er is weliswaar een compleet uitgeruste keuken. Maar zelf koken, jongens, ben je nou toch gek? Dat doe je toch niet op vakantie? Dus werden de s'avonds pizza's bij de tent bezorgd... als we geen zin hadden om naar een van die drie aanwezige restaurants te gaan. Wat een genot, jongens. Wat een genot. Dat is pas ontspannen. En, en, en ik maak geen grap, hoor. Zo gaat het tegenwoordig. Vive la France! Vive la vacance! Kijk, uh, in mijn jeugd betekende kamperen vooral afzien. Met z'n allen in een veel te kleine en overbeladen auto op weg naar een campingje ergens in Frankrijk. Wij kinderen op de achterbank tegen elkaar aangekleefd door die plakkerige warmte. met wat spelletjes, een stapel Donald Duckies, een beduimelde racemap. wat flesjes exota of Riedel of hoe die rommel ook allemaal eten waar de prik al vanaf was. En steeds weer die terugkomende vraag: zijn we er al? Ik moet prassen. Er waren twee overnachtingen gepland, want 500 kilometer op één dag, dat was echt de limit. Voor de auto, maar ook voor mijn vader, de chauffeur. Ja, ja, ja. De cassettebandjes met Franse Chansons begonnen op de eerste dag voorbij Antwerpen of voor de derde keer weer opnieuw. Kom, man, Safa! Kom, zie, kom, zie, kom, zie! Kom, Safa! Kom, man, Safa! Nou, Safa, nou, helemaal niet zo lekker. Moest om namelijk behoorlijk malade aan het worden. Kotsmisselijk waren we. De plastic zakjes voor de wagenziekte lagen gelukkig ja. binnen handbereik. Ja. En de ramen open voor de flisse rug. Want ja, Erco was er natuurlijk nog niet. Hey. En, en, en mijn vader achter het stuur en mijn moeder met de Michelin kaart op schoot. Ja. Zij, ja. zij was de navigatie. Ja. Dat was zij. En dat was ruzie. na elke foutenafslag. Ja, je had er hier dus afgemoeten, hè? Ja, maar zeg dat dan eerder. Jij ziet toch ook die borden? Helaas, helaas. Google Maps bestond nog niet. En die camping, nou, dat, dat, dat was gewoon een camping. Een sobere camping, niks geen glamping. Verder van dat, een hobbelig knollenveld bij een boer... met ergens in de buurt een ijskoud bosbad. De tent opzetten bij 35 graden... terwijl je ouders ruzie maakten over de haringen die de grond niet in gingen. Of over die scheerlijnen die altijd net als de kerstlampjes in de knoop zaten. Oh, en bloedirritant, wat ook bloedirritant was. Je weet het wel, dit alles onder toeziend oog van de buren... Die zaten lachend voor hun tent met een kratje bier binnenhand... bereikte genieten van het onhandige gehannis en het gekibbel. Nou, wij kinderen ontsnapten aan de Derde Wereldoorlog in Spee... en vluchten naar het zwembad. Want ook een donker bosbad is beter dan niks. In druipend ondergoed kwamen we pas uren later terug... want ja, die zwemspolen waren natuurlijk nog niet uitgepakt. De ouwe lui waren not amused, maar... de tent stond en de vrede was getekend. Tijd om de avondmaaltijd voor te bereiden. Macaroni met smak... Smak. Een na rubber smakend stukje vlees. Kokend op een één pits kookstelletje. Met van huis meegebrachte boodschappen. Tassen vol boodschappen werden er meegenomen. Aardappelen, conserveblikken, je kan ze gek niet noemen. En oh oh ja, oh ja. Huh, er komt weer een trauma langs. Dan het toiletgebouw. Toiletgebouw. Dat klinkt toch <lacht> veel zieker dan het was? Een ware horrorplek was het. Met insecten met enge spinnen. En je wilde er eigenlijk helemaal niet toe. En zeker niet straks. Maar ja. Als de nood hoog is, dan moest je wel. En je kent ze nog wel, die hurk-wc's... waar je na het doorspoelen zeiknart werd. En waar je sowieso met je teenslippertjes... in andermans urine stond. Het, het, het was zaak voor het doortrekken... de deur al te openen... en tijdens het wegstappen aan die ketting te trekken... die dienst deed als doortrekker. Kamperen, kamperen... kreperen zul je bedoelen. Vroeger was niet altijd alles beter. Maar, eerlijk is eerlijk... het had wel charme. Je leerde improviseren, samenwerking. En ondanks de hitte, de muggen en de geur van natte handdoeken in de tent. was het avontuur compleet. Dus, als je volgende zomer weer in de file naar het zuiden staat. met je hybride SUV en je koelbox vol humus. denk dan eens even terug aan dat langzaam leeglopende luchtbedje. Het noodzakelijke muntje voor de douche waar net als je bent ja. ingesleept. het warm water op is. Het, het afwassen in een te krap tijltje, die lek in de tent. En misschien, heel misschien, mis je het dan een beetje. En zou je het liefst lekker voor je net opgezette tent, zittend op een plakkerig plastic stoeltje met een lauwe cola in de hand, willen kijken naar de net aangekomen gasten. die met geen mogelijkheid hun tent opgezet krijgen. Wat een gestuntel! Heerlijk! Heerlijk kijken en alleen maar genieten van andermans ellende. Oh, het ultieme genot. Want zeg eens eerlijk, dat is toch net zo leuk... als het kijken naar een aflevering van B&B voor liefde? Ja, toch? Ja, fantastisch weer. Dankjewel voor deze heerlijke column. Het was weer vol uh, met uh, jeugdsentiment. Hè? Oude, oude sentimenten van vroeger. Je, ja, je, je ziet het allemaal zo weer gebeuren hè? Ja, voor je echt, neus. Hè? Ja, echt niet normaal. Dat ja, is nog ook aan op dat badhuis, hè? Op dat toiletgebouwtje met die, met die spinnen en zo. Ja, daar, oh, ik, ik, ik voelde het meteen ook weer opkomen, ja. en ja. ja. dan ook nog je zaklamp kapot was s'nachts. Oh, verschrikkelijk. Dat je met een rocette onder je arm over die hele camping moest. Ja, ja, dat iedereen wist wat je ging doen. Oh, oh, ja, oh, oh, ja. Oh, oh, oh. ja. Ja, het is uh, ook jou. Uh, ja, het is ook een vorm van afscheid, dit hè? En, en jij hebt ook afscheid genomen hè, dit jaar? Vanuit mijn werkende bestaan. Vanuit jouw werkende ja, ja, bestaan, ja. ja, ja. ja, ja en uh, ja. we hebben uh, als collega van jou een beetje mee mogen genieten. van uh, alles wat je is overkomen op je ja, werk dat bij je afscheid. Nou, je moet ja, echt zeker weten. Zeker ja, weten ja, ja, ze hebben je echt goed bedacht. Echt, en echt. Uh, waar ik verschrikkelijk om heb gelachen. En dat is natuurlijk ook weer een prachtig lied geworden. Um, van, van de Singing Telegram, ja, hè? Die de Singing waren gekomen. Ik er kwam zo'n postbode binnen. Ja. Want ik las zo'n telegram en er was een hele lied gezongen. Nou, echt. We, We gaan, gaan hem even afspelen. Ja, het dat meen je niet? Ja? Uh, ja? Het is, het is, het is, het is Af, een beetje. Dan, dus, misschien <laughs> kan u invallen. Uh, dat gaat zo. Uh, uh, anders, onze Honey. Onze Honey. Onze Hanny, onze Hanny gaat met pensioen, niets aan te doen, maar niet te doen. Het is niet funny, onze Hanny. Wat moeten wij hier zonder jou gaan doen? Dat gaat nooit lukken. Dus ik dacht, nu doe gewoon alleen onze Hanny, ja, onze Hanny, onze Hanny. En dan is het is niet funny, onze Hanny. En je mag ook honey zeggen, hè? Honey, onze Hanny. Onze honey is niet funny. Dat raakt ook leuk. Vind je niet? Ja. Oké. Deze is niet tussen. Je moet er wat gaan maken, hè? Ja, je, je doet maar wat dan. Ja, ja, dat ook denken. Je doet maar wat. Ja. Ik doe ook maar wat. Het wordt een uitdaging met dat snoer. We gaan kijken. Ja. te doen, maar niet te doen, het is niet van onze honey. Wat motten wij hier zonder jouw galoon? Onze honey, onze honey. Ga met gesmoord te doen, maar niet te doen, het is niet van onze honey. Wat moeten wij hier zonder haar galoon? Van het gas op, schiet nou eens op. Die kent haar niet als een vrouw visser. Ze verschijnt en te melen. Ze is een professionele. Niet zitten, niet bitten. Ze kan echt niet stilzitten. Onze hannie, onze hannie. Gaat met pensioen iets aan te doen, maar niet te doen, dat is niet funny. Onze hannie, maar wat er zonder haar gaat door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 Drukke dame. Zingen en presenteren. Schrijven en ook acteren. Gaat kinderen en de wind op haar beide. Oh, we gaan haar missen. Ze moet zich vergissen. Oh, honey, oh, honey. Dit is echt niet funny. Gaat ze honey, gat honey. Gaat ze honey. Gaat ze honey. Gaat ze Zo ging het maar door, hè, Hannie? Wat een, ik zit hier nou weer verlegen te blozen. Wat een bijzonder, yes, hè? Ja. Wat zeg je? Ik zit hier nou weer verlegen te blozen. Nou, dat snap ik. Wie, wie, wie, wie, wie maakt zoiets mee, joh? Dat ik is toch echt het niet echt. gewoon, niet zo'n Zo'n afscheid zo, als wat jij definitief. gehad hebt. Nou, ik ga weer terug hoor. Ik zo hoor. Mis je ze? Ja. ja? Zo ontstaat het. Zo ontstaat het? Hè? Ja. Het Heintje Davids complex. Ja, nee nou, hoor. Hartstikke ook heel leuk dat je het gedraaid hebt, Dol. Ja, nou zijn. ik vond het zo. Ik heb zo genoten ervan. En dan denk ik, ja, als we toch even een terugblik werpen. Uh, hey, uh, naar de afgelopen periode dat we hier niet in de studio waren. Hm. Heb jij natuurlijk. Uh, door, je, heb je iets heel bijzonders meegemaakt. Ik bedoel, ja, ja dat, dat, dat komt één keer in je leven, hè? De, ja, het ja. is je geluk om pensioen. mij uh, verlegen te krijgen. Ja, <laughs> en ja, en dat je het überhaupt mee mag maken... is natuurlijk fantastisch, maar de manier waarop was ook te gek. Um, ja, goed... Eh, eh, eh, heb jij nog nieuws, Beb? Nou ja, er is natuurlijk eh, van alles te doen, laten we wel wezen. Het culturele seizoen is eigenlijk begonnen in september. Ja, nou, kan je wel stellen, En he? zo hebben we dit weekend een weekend vol kunst in Zandvoort. Want 11 en 12 oktober, zaterdag en zondag... vindt de vijfde editie van Zandvoort Arts... Plaats. 100 kunstenaars, een overzichtstentoonstelling... en een aantrekkelijke nieuwe route. Wordt dit feestelijke weekend Zandvoort Art is een uitnodiging... om de diverse werken van kunstenaars te ontdekken. Er zijn kleurrijke schilderijen, intrigerende en innovatieve beeldende kunst... multimedia en collages. Dus ja, uh, ga, trek u er dit weekend op uit. Kijk naar de route en ga genieten... En ja, ik heb zelfs ook al een fluistering hier gehoord. Want er doen diverse ja. kunstenaars mee aan uh, deze, uh, deze artroute. Wij hebben natuurlijk zelf ook een duivels kunstenaar hier in ons midden. Die staat daar gewoon heel onschuldig voor zich uit te kijken. Ja. <laughs> maar uh, doe eens een klein tipje van de sluier oplichten. Dorf? Ja, dol. Ik ben zo zenuwachtig. Als we ontdekt worden en we vallen door de mand. Nou, dan kun je het schudden hoor. <laughs> nou, dat is een klein uh, tipje van de sluier. Ja. Ja. <laughs> Vertel dol, <Dorf. laughs> wat, wat, wat ga je doen? <laughs> ja, wat roep ik nou weer ineens? Ja, <laughs> ja. <laughs> ik, ga, ik ga helemaal uit mijn comfortzone. Ik ben gevraagd om mee te spelen in een uh, toneelstuk. Je, toneelstuk je. Het is maar heel kort. Uh, en dat gaat over de opening van het badhuis, uh, van het nieuwe badhuis van 200 jaar geleden. In het kader van 200 jaar Zandvo Zandvoort badplaats, uh, heeft Fred Rosenhart een uh, stuk geschreven. En dat heet De Koude Douche. Mm -hmm. En uh, ja, ik was bijzonder vereerd dat hij mij gevraagd heeft om daarin mee te spelen. Uh, mijn tegenspeelster is ook bekend hier. Dat is uh, Lea, mijn dochter. <laughs> ja, uh, en, Multitalent. Uh, ja, die is ook van alle markten thuis. Ja, ja, ja, ja. En uh, ja, uh, Fred, uh, Fred Rozenhart en Jan Hilco Dietz. Uh, met z'n viertjes uh, spelen we dat stuk. Uh, wat dus gaat over het, uh, het. Het is kort, we gaan ook. Uh, Waarschijnlijk, het ligt een beetje aan het weer en aan allerlei factoren. Uh, een beetje het dorp door uh, op verschillende locaties uh, die meedoen met Zandvoort uh, Art. Oh, en en, en, en uh, jij weet van tevoren niet naar welke locatie je gaat? Absoluut niet, nee. Okay. Dat wordt echt surprise, surprise. Eén ding weten we wel, we starten in het oude Zandvoorts uh, Museum. Mm -hmm. uh, daar doen we onze eerste voorstelling rond de klok van één uur. En ja, hoe het daarna gaat lopen, we hebben geen idee. Want er zijn zoveel locaties. En mm -hmm. ja, weet je, we lopen natuurlijk met toneelkleding aan en met attributen. En je kan niet te ver alle kanten op. Nee, we zullen, nee. we zullen nee. waarschijnlijk nog wel in het oude Raadhuis, zeker ook terechtkomen. Ja, ja, en misschien ja. in het nieuwe Zandvoortsmuseum. Ja. En uh, ja, er is ook gevraagd vanuit de school of we daar oh, natuurlijk ja. konden komen. Ja, we, we weten het nog gewoon wel nog dat afstand het Ja. ja. Ja, nou, we gaan jullie en zien. De, de planning 26. is van 1 tot 3 uh, op ja? zaterdag en zondag. om oh. uh, dit stukje her en der te vertonen. Nou, ik zag uh, op ZFM, als mensen daar naartoe gaan, naar die website. Ja. daar zit zo'n heel mooi kaartje. Ja. En daarnaast alle plekken waar gespeeld wordt. kan ja. je op dat kaartje precies zien. Want het zijn echt heel veel locaties. 26 locaties. Heel locaties. Veel locaties. Ja, het je moment... hebt ook, uh, als je kijkt op de hun eigen website, zandvoorthart.nl... Ja. daar heb je dat kaartje ook. Oh, oké, okay, prima. Ja. Ja. ja, want het is belthouwen, schilderkunst... maar het is ook zingen, acteren, van alles. Van alles, van alles, van alles. ja, zeker, ja. Nou, het is toch ja. prachtig. Ja, dus dat, mooi dat het gedaan wordt, dat toch? Dat wordt genieten. Ja, en we zijn natuurlijk ook een, een zeer ambitieus dorp. Nou ja, sowieso zijn we heel trots op het nieuwe museum... Maar um, de mensen die zich daarbij betrokken voelen... die kunnen nu al gaan nomineren wie zij de ondernemer van het jaar 2025 vinden. Want de ondernemersavond vindt dit jaar plaats op 20 november in de haven van Zandvoort. En er wordt dan een winnaar bekendgemaakt voor de verkiezing. Voor het zover is kunt u dus allemaal uh, iemand gaan uh, nomineren. En uitleggen waarom u vindt dat die persoon... Uh, dit jaar uh, het beroemde beeldje, de wisseltrofee, het Haringmeisje, moet ontvangen. Dus welke ondernemer uh, is betrokken bij het welzijn van ons dorp? Wie is niet alleen goed in het ondernemen, maar voelt zich ook echt verbonden? Is echt verbonden als Zandvoorter? Dan kunt u die gaan nomineren. En nou zie ik daar niet direct de website bij staan... maar voordragen voor de ondernemersprijs. Uh, ja, dat kunt u doen. Ja, ik heb het ook niet gezien. Die nee, het dat was nee. alleen een algemeen berichtje nog. Ja. Ik denk dat binnenkort wel meer informatie ja. daarover komt. Ja, want wat is het betrokkenheid, hè, geloof ik? Dat een ondernemer ja. die ook ja. iets doet ja. voor ja. de. Vooral de, Vooral de Vooral burger, ja, want is bij, bij, bij zo'n Betrokkenheid ja. en verbinding. Ja, want ik zit echt ja. te denken, nou, wat geven ze een voorbeeld daarvan? Hè? Want, uh, vorige keer was het duurzaamheid. Ja. Dat onze Patrick uh, Berger, Berg. Berg. Ja, dat, ja. dat ja. is dat het schone. Ja. Ja. Maar hier moet ik echt denken van nou, wat moet ik aan denken? Ja, wie, wie, wie betrekt zijn buurt bijvoorbeeld? En wie denkt aan ja. bepaalde organisaties ja. om die te betrekken bij de zaak? of uh, ja. Ja. Wie, wie heeft er veel voor, voor, voor, ja, voor zand, voor het over, weet ik. Ja, het? ja. ja. ja ik, nou, hadden, ik dacht dat ik hem ergens had staan ook, maar ik heb hem kennelijk ook... In ieder geval, uh, okay. als, als, als er bij u iemand te binnen schiet... dan kunt u die gaan nomineren. Ja. En dan zijn wij natuurlijk heel benieuwd. Het is nog best een stukje weg, 20 ja. november. Ja. En hoewel we volgens Guido bij vandaag moesten leven... doen we ook hoor. Moeten we soms even een klein beetje denken. Vooral als het leuke plannen betreft. Nou oh, ja, goed. Je moet je is... natuurlijk uh, altijd blijven plannen. Maar Zo meestal is... met plannen in je eigen leven... loopt het toch al weer al, altijd weer anders. Dus dat nou, heeft allemaal niet zoveel zin nou ja, meer. En wat, nee. wat we vaak ook doen is piekeren... Dat moeten we niet doen, we moeten ja. wel leuke plannen maken. Oh, ja. kijk, wacht even. Zo nomineert u? Ja. Ja. de. Oh, oh ja, ja, Ik ja. Zoek het op. Zandvoort.nl ja. ga je naartoe ja. en daar zie je online een aanmeldformulier. Oh, Oké. Okay. Bij de gemeente gewoon? Ja, bij de gemeente. Bij de gemeentewebsite. Via hen kun je gaan, gaan uh, nomineren. Ja. Ja. Hartstikke goed. We gaan even lekker luisteren naar de tramps. Jongens, zet even die stoel aan de kant. We gaan even dansen, gezellig. Appatee. Hold back the night. Hold back the night van de trams. Lekker even zo'n vrolijk nummertje ja. tussendoor. Ja, toch? Ja. ja. Hebben we nog nieuws? Of nou ja, hebben we nog cultuur? Ja, cultuur. Want cultuur. we hebben een nieuwe museum. Dat mooie nieuwe museum. Ja. Louis-Davidstraat 19, daar moeten we even aan wennen. Hè? De, ja. Naar een nieuwe adres. Ja. Daar is een hele mooie tentoonstelling. 200 jaar clubliefde. Oh, leuk. De tentoonstelling 200 jaar clubliefde... richt zich op het rijke verenigingsleven van Zandvoort. Uh, en dat zijn foto's, historische foto's van Anthony Bakels. Of objecten en verhalen van sportclubs, van koren, toneelverenigingen. Je kan zo gek niet noemen of we hebben het hier gehad in Zandvoort. Verenigingen ja. zijn al eeuwenlang het kloppend hart van Zandvoort. En sinds de 19e eeuw brengen sportclubs van Varus, toneelgroep, de reddingsbrigade. He, dat het dus zorgt dat de inwoners een soort ja, saamhorigheidsgevoel samen krijgen. Zorgen ervoor dat de, de, de traditie wordt voortgezet. Het Zandvoort Museum laat in de tentoonstelling 200 jaar Club te zien. Hoe deze verenigingen generaties verbinden. Je hebt onder andere de. Ik, ik wist niet dat het bestond. maar de Zandvoortse Accordeonvereniging Oefening Baarkeug. Oh, ja. Harmoniekapel Onderling Hulpbetoon. Ach, waar zijn ja. ze gebleven allemaal. Harmoniekapel Paul Kruger. Ach, het Zandvoortse Zandvoortse Hockeyclub bestaat volgens mij nog. Ja. Je had de toneelvereniging Op Hoop van Zegen. Ja. Schijnt niet de voorloper van de Wurf te zijn, want het is is dat is op een zo? andere je manier alters? ontstaan. Ja, oké. Okay. Uh, Sanctu Immanuel. Kennen maar golf en Club, die bestaat, die de bestaat, de bestaat ook nog. Ja. Dus het lijkt me ongelooflijk leuk om erheen te gaan om al die foto's te zien. En uh, alles wat er bewaard is. Nou, van hartstikke deze leuk. Club. Het is dus in ons uh, nieuwe museum. Het is van de 200 jaar clubliefde. Anthony Bakers, familie ja. Bakers, ooit mijn onderburen. hadden natuurlijk ook de bazaar in de Kerkstraat. Oh, ja. En Anthony Bakers, ja, ja. Bakes, uh, ja uh, een, een, een, een begenadigd fotograaf. Nou, ja. Dus uh, hij heeft uh, dit alles vastgelegd. Ik, het, is een, het is echt mooi om er even naar te gaan kijken. Het is toch wel een dorp met een grote verbinding. Wat, wij, wat ik eventjes las in dit dorp... en waar we toch eigenlijk best weinig over horen, we hebben een kunstrijders-echtpaar in dit dorp wonen. Ja. Zij heet uh, Daria Danilova en Michel Tsiba. En zij hopen zich dit weekend te kwalificeren in Spilisi... Voor de Olympische Spelen van Milaan. Het duo eindigde in maart op de wereldkampioenschap in Boston als 15e. daarmee voldeden ze aan de internationale eis. Dan moet je 16, ja, dat doen er zestien mee. voor het Olympisch ticket. Het Nederlandse sportkoepel NOC en SF verlangde echter een plaats in de top 14. Nou, ze gaan ervoor. Ze gaan ervoor dit weekend in Tbilisi. En dan gaan ze zich kwalificeren voor de Olympische Spelen van Milan. Nou, misschien als het die, die mensen lukt. Kunstrijden is natuurlijk ontzettend knap. Dan gaan we ze gewoon een keer hier binnen lokken om te vragen hoe ja, dat allemaal Ja, Daar gaat. ben ik al mee bezig geweest. Maar ja, moeilijk uh, ja, te bereiken, Dol. Ja, ja. Ik heb contact met ze gehad. Ook. Okay. Uh, het, het probleem is alleen dat ze op vrijdagochtend uh, training hebben. En ja, daar, daar wijken, ze, ze wijken niet. Geen, nee. Uh, nee, ze hebben nee. gezegd: nee, sorry, we doen daar geen onderbreking in. Nee. Vrijdagochtend is uh, training. Trainen en uh, ja, nou, ja. dat is te begrijpen. Nou, dat je snap ik ook wel. Als je dus, op zulke uh, hoog niveau ja. wil spelen, het wordt voor ons programma een beetje moeilijk om ze om een gesprek met ze te krijgen. Maar ze willen wel heel graag. Misschien is het wat voor het zaterdagochtendprogramma. Ja. Dan, gaan, dan moeten wij onze, onze collega's die, die, die nu luisteren vanzelfsprekend. luisteren onze collega's. Die hebben dit al genoten. Ja. ja, ja, ja. Tip, tip, tip. Yes. Ja. Wij gaan eens luisteren naar eentje uit de tipberaden van heel lang geleden. Maar wel. Oh, heerlijk. Ik kan zo genieten van die man. Louis Neves. Oh ja. Oh, ja.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 Laatste keer En al denk je Dat komt nooit meer Dat komt nooit Nooit meer terug Ach maar griep je, De rozen zullen bloeien Ook al zie je mij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 En al denk je, dat komt nooit meer. Dat komt nooit, nee, nooit meer terug. Ach, maar krietje, de rozen zullen bloeien. Ook al zie je Mooi, hè? Ja, ja zeker mooi. Zo'n helemaal nostalgisch ja. met Gerard Cox en met Louis Neef. Tenhamig. Ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> Wij hebben ook weer muziek in dit dorp, hoor. Oh ja? Ja, ja, ja. De Krocht blijft natuurlijk uh, zijn geheimen nog eventjes binnen de deuren houden. Ja, de Krocht gaat in Dat is uitgesteld, die uh, uh, e opening. 1 ja. Ja. januari lijkt hij wel open te gaan voor de mensen. Maar de jazz ja. is nog steeds in nieuw Unicum Ah, uh, andersom voor het salaan. Ja, ja. En ook aanstaande zondag de 12e is daar weer een mooi concert te beleven. Dan is het namelijk de Spanish Jazz Connection. En zij gaan celebrating the music of Juan Tizol. Nou, met Erik Pedro op saxofoon, Richard Busiakiewicz piano, Kwerald Kamspas en Gijs Dijkhuizen drums. Um, nou ja, alsnog niet iedereen de, de alle bellen gaan rinkelen. Uh, het is een, een bijdrage aan de jazzmuziek um, die een tribute meer dan waard is. Deze Guan Tizol heeft prachtige nummers neergezet. Dus dat is aanstaande zondag in Nieuw Unicum. En zoals u de weg weet, u kunt u kaarten bestellen op jazz, jazzsandvoort.nl reserveren. Vanaf half twee bent u welkom. Het concert begint om half drie. Het entreebedrag is 15 euro... En uh, u krijgt daar hele erge, mooie muziek. U kunt dan ook op de site nog even nader kijken... Uh, wat die muzikanten allemaal al hebben gedaan... en hoe zij zich zondag aan u gaan presenteren. Nog steeds nieuw unicum dus. Jazz, ja. jazz. Hartstikke mooi ook. Dat begint weer dat seizoen. En wij gaan even luisteren naar een vrolijk nummer uit Frankrijk... van Daniel Gerard, Butterfly. Nou, waarom waar werkt die knop niet mee? Oh my god, the fly is stuck. Ja, ja, die ja. Ja, je ja. kan er vast gaan zingen gaan horen. <laughs> Doe nou maar. Komt hij hoor. <laughs> <Trifiant>. ja, butterfly. Yeah, butterfly. Loin du cœur. Tu me dis <laughs> qu'on oublie le meilleur. Malgré les horizons, je sais qu'elle mêmement Cette fille que j'avais surnommée Butterfly a Butterfly Petit, tout petit, Pour deux cœurs, Où l'amour a grandi. Malgré ce que tu dis, Tu vois qu'elle m'aime encore. Cette fille, Que j'avais enlacée. Oh, the Malgré ce que tu dis, je sais qu'elle m'aime encore. Cette fille que j'avais embrassée, Butterfly. Wat een oudje ook weer, ja, alweer ja. zo lang geleden, jongens. Als... <laughs> de butterfly. Ik, uh, ik neem aan dat jullie nog wel het een en ander te vertellen hebben, zo links en rechts. Nou, ik, ik, ik, We zijn eigenlijk de kindertjes een beetje vergeten. De kindertjes. Oh, ja, die was, hebben we ook. Nog, die hè? hebben we. ook we hebben, Ja. Ja. ja. ja. ja. ja. ja. Het zijn misschien niet, niet onze luisteraars, maar ze wonen hier volop. En het was afgelopen week kinderboekenweek. Ja. Ja. En, het was druk in de bibliotheek. Echt, dat is leuk. Woensdagmiddag, jeutje. Dat is Mooi. echt hartstikke leuk. Zeker. Toch dat lezen nog leeft. Uh, er was ook een kinderboekenweek geschenk, geloof ik. De kinderen die konden een, uh, een, een, een kaartje krijgen... voor het pretpark Driefliet of het avonturenpark Hellendoorn. Oh, Leuk. Dus bij het aankoop van zo'n boek. Maar ja. het leuke is, ja, ik weet niet, misschien vinden jullie het niet leuk, maar dat maakt mij niet uit dat je het wel leuk <laughs> uh, Er uh, Is ook kinderboekgedicht. Uh, gedicht. Kinderboekenweek gedicht. Uh, elke keer. Dat wist ik niet. Dat las ik nu. Ik denk wat enig. En dit keer gemaakt door Simon van der Geest en het heet Verdwalen. En ik ben zo vrij om het even voor te gaan lezen. Voor de kindertjes: Verdwalen van Simon van der Geest. Ik wil zo graag eens goed verdwalen. Echt verdwalen. Maar ja, altijd als ik dat probeer... dan word ik veel te snel gered. Door bordjes, hekjes, wegwijzers. Of net wanneer het spannend wordt, belt mijn moeder. Hé, hey, waar zit je? Blijf daar, ik kom je halen. Ach, ik wil zo graag eens goed verdwalen. Echt verdwalen. En als ik dan na uren lopen ergens kom... waar alles vreemd is om me heen... blauwe bomen, kromme stammen... En, en dat ik dan een grot vind waar ik op een steen moet slapen... maar in de nacht komt er een beest met zeven klauwen... en die grijpt mij en die smijt mij in een reuze tosti-ijzer. En vlak voordat het dicht gaat klappen, dan weet ik nog net te ontsnappen... en geef ik hem een duw en dan valt hij er zelf in. Ah, wat lach je nou? Al die dingen durf ik best. Ik moet alleen nog heel goed oefenen, dus ga ik eerst nog wat verdwalen. Echt, echt enorm verdwalen tussen de blaadjes van een boek... Prachtig. Ah, prachtig. wat leuk! Prachtig. Wat een mooi gedicht. Leuk, hè? Ja. Ik denk dat wil ik even lezen. Nou, gelijk ja. heb je, heb je goed gedaan, zeker, um, ja, er heb... is nog wel van oh. alles te doen. Oh. Oh, ja, ik denk, ja. Wat cultuur betreft, want in Sandvoes is eigenlijk, ik denk, het seizoen is afgelopen en dan is er helemaal niks meer te beleven. Nou, maar reken maar, we krijgen een geweldige pianist. Dat wordt ook weer klassiek. Ja. We wisten je altijd veel van, hè, ja, Weet jij deze ook, die er komt, 19 oktober? Menji Han, een 37-jarige pianist... die eigenlijk al jaren in Nederland woont... en ook heel veel prijzen alweer gewonnen heeft. Publieksprijs van het prestigieuze internationale Liest-concours. Nou, dat is echt wat, hoor. En hij vertelt een muzikaal verhaal op een manier... die met taal niet lukt. En dat probeert hij dus in zijn pianospel over te brengen. Dan moet je naartoe gaan. Classic Concerts. Dat is in de protestantse kerk op uh, wanneer zei ik? zondag volgende week, 19 zondag. Ja. Uh, oktober. Dus volgende week zondag om drie uur. En de kerk gaat om half drie open. Uh, maar je kunt geloof ik alleen uh, naar de site gaan van classicconcerts.nl ja, ja. en dan kun je op de dag zelf daar je kaartje bestellen. Dus Tip. En de toegang cancers. is een tientje per persoon, dus dat is toch weer te geven. Ja. En als je vriend bent van de stichting, slechts vijf euro per persoon. Nou jongens, ja. voor zo'n uh, geweldig concert. Want dat zijn ze hoor, van Classic Concerts. Ja. Het hele programma staat er ook op bij Classic Concerts. Kan je vast een beetje vooruitkijken. Ja. ja, zo zie je ook vaak bij het mosterdzaadje. Daar zijn ook oh, af en toe ja. van die ze uit de klassieke wereld die daar spelen, joh. En, ja, en vanavond, vanavond is daar de Vado-zangeres Maria de Fatima. Is dat vanavond? Dat is vanavond samen oh. met uh, Daniel Raposo, die speelt Portugese gitaar... Oh. en de gitarist Hans van Gelderen brengt zij het programma Vado para sempre... Ze brengt een ode aan het niet altijd makkelijke leven. Want Fado is eigenlijk de blues van de ja. Portugezen. Ja, hè? zeker. Um, ja. Nou, Daar is de aanvang vanavond. Even kijken. De zaal is een half, half uur open voor aanvang. Het begint om acht uur. Dus de zaal gaat om inloop. half acht open voor ja. de inloop. Uh, er is een collecte na afloop. En er is al even een kleine richtlijn. 12,50 euro. Reserveren is niet nodig. Je kan parkeren op de burgemeester Weertsplantsoen. Um, en dat, nou ja, het voormalig kerkje kerkweg 29 te Zandpoort. Ja, het schijnt echt heel mooi te zijn daar binnen. Er hangen ook prachtige schilderijen. Dus je hebt ook genoeg te zien. Kan jij nog even uitleggen hoe dat werkt? Want het is gratis, maar je kan wel. Je moet er wel betalen. Ja, er wordt geen entree geheven om binnen te komen. Je loopt gewoon naar binnen. En, uh, ja, En Het is natuurlijk wel zo dat alles betaald moet worden, ook de artiesten. Dus het verzoek is om een bijdrage uh, te geven... aan het eind van de voorstelling van uh, minimaal 12,50. Alleen is het wel zo, Paula, de organisatrice van daar... die zegt altijd, muziek moet voor iedereen zijn. En als je het niet kunt betalen, is het niet erg. Dan betaal je gewoon niet. Maar kom wel luisteren alsjeblieft, ja. als je dat leuk vindt. En uh, ja, heb je wat minder dan 12,50, geef je minder. Heb je niks, geef je niks. Heb je er wat meer voor over, is dat natuurlijk van harte welkom. Maar de richtprijs is ongeveer 12,50. Ja. Wat zij graag zouden willen ontvangen per persoon. Mooi. Om uit de kosten te komen. Nou, dus, hartstikke ja. mooi. Ja, toch? Ja. Yes. Oké, okay, ik stel voor om toch weer even een muziekje nog uh, aan te zetten. Ik... ik, ik we hoorden laatst iets. Ik denk, wat is dit nou? Even serieus heet die band. <laughs> Baila de Gasolina. Laten we eens luisteren, meiden. <laughs> een een goede naam. Ja. <laughs> Het zit er alweer op. Ja. We gaan weer afscheid nemen van, uh, van iedereen. Want uh, twee uurtjes hebben we weer even lol gehad. We hebben een leuk gesprek gehad met Guido Weidema over dat prachtige nummer. Uh -huh. uh, we hebben weer de heerlijke column gehad. We hebben weer nieuwtjes gehad. Dus we gaan weer even twee weken de rustkamer in. <lacht> Nou eventjes weer voorbereiden. Ja, ja, ja, maar, ja. De eerste week weer even rusten. De tweede week weer voorbereiden. Ja, zo ja, is het ja, maar ja, net. Ja. Ja. Nou ja, wij, wij danken jullie natuurlijk weer voor het luisteren. En eventueel ook kijken. Ik zag dat we ook mensen op de webcam hadden die mee aan het kijken waren. Wat leuk. Ja, gezellig, gezellig. Hartstikke leuk dat jullie zo met ons meeleven. En over twee weekjes zijn we er weer. Weer met een column van Hanny. En uh, ja, gasten weten we natuurlijk nog niet. Dat zien we wel. Mocht je tips hebben, laat het ons weten via onze Facebook-site. Even geen rust aan de kust. Kun je altijd even een uh, berichtje sturen. Een uh, DM'tje, zoals ze dat noemen. En uh, ik zou zeggen, tot over twee weken. En uh, ja, de uh, player die zingt het al voor ons... dat ze ons echt wel weer terug willen hebben. <tie> Ja, echt. En geniet van alles wat we hebben geadviseerd, hè? Ja. ja heel ja. veel plezier ondertussen. Oh. oh, oh, oh, oh, oh, ze waren al begonnen zonder mij. Dat was helemaal de bedoeling niet. Wacht even, niet. wacht even. Dat was helemaal de bedoeling niet. <laughs> <laughs> ze moesten wel even wachten tot ik uitgeluld ben, natuurlijk. Hé, hey, jongens, tot over twee weken. Meid jullie bedankt. Sterk de morgen door met je koude douche. <laughs> ja, ja, dat komt wel goed. <laughs> <Hoi. laughs> Oké, okay, dag. We're in a mask of false bravado Trying to keep up a smile that hides a tear But as the sun goes down I get that empty feeling again